7 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertsra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De corona steunpakketten hebben lang niet alle bedrijven geholpen. Ruim 13.000 bedrijven zijn na het krijgen van steun alsnog gestopt, zeggen onderzoekers van het CBS. In een jaar tijd kregen bijna 600.000 bedrijven hulp om bijvoorbeeld hun personeel of huur van te kunnen blijven betalen. Toch heeft niet iedereen het gered, vooral kroegen en restaurants hielden er vaak mee op. Een van de vier kolencentrales in ons land moet gauw dicht, vinden D66, GroenLinks en PVDA. Ze zeggen dat er vanwege het klimaat niet gewacht kan worden op een nieuw kabinet. De regering die handelt maar niet. En daarom hebben we nu met GroenLinks en d 60 het initiatief genomen en gezegd... nou, als de regering het niet weet, weten wij het wel. Sluit alle kolencentrales, zorg goed voor de werknemers... en dan voldoen we aan het fondus en zorgen we ook dat klimaatverandering stopt. Volgens energiebedrijven gaat het miljarden kosten om een kolencentrale te sluiten... De mensen die in de centrale werken moeten wel aan een andere baan worden geholpen vinden de politieke partijen of ze mogen wat eerder met pensioen. Na 29 jaar is het wereldrecord op de 400 meter horden verbeterd. De Noor karsten Warholm knalde over de baan. Warholm's striking for home, going for the clock. Warholm's going to take the victory. 46.70. He's done it. He's done it. There is the new world record. Hold. Hij liep 800ste sneller dan het oude wereldrecord. De dierentuin van de Duitse stad Duisburg, vlak over de grens bij Venlo... is een rode panda kwijt. Op Facebook vragen ze mensen om op te letten of ze het beestje zien rondlopen. Zijn verzorgers denken dat de panda zich ergens in een boom in de dierentuin heeft verstopt. Maar ze hebben geen idee hoe het dier uit zijn hok heeft kunnen klimmen. Een rode panda is in elk geval ongevaarlijk. Maar kom je hem tegen, dan is het toch slim om even de politie te bellen... en hem niet zelf te vangen. Het weer op de meeste plaatsen blijft te droog en de zon komt er steeds vaker doorheen. Het wordt 20 tot 22 graden, dit weekend wat warmer. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en is de rechterrijstrook dicht. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem.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 is het rode lampje bij het stuur? Oh. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Nederland Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 15% korting. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Fijne vakantie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met nu, ZFM in de ochtend. Hi Charlie. Sorry Charlie Murphy, I was having too much fun. I'm not afraid to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 Ja, dat One time. One time Laat me zien dat je slecht kan oh. Stop je al de hele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 I a See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Lay it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learn my lesson, count my blessings, up to the rising sun. Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Canada zijn zeker tien katholieke kerken beklad. Op deuren staan teksten als Our Lives Matter en Vervolgde Priesters. Het volgt op de ontdekking van massagraven bij drie voormalige internaten. De partijloze Kamerlid Liane den Haan zegt dat drie partijen haar hebben benaderd met de vraag of ze zich bij hen wil aansluiten. Om welke partij het gaat wil ze niet kwijt, maar wel dat ze er serieus over nadenkt. En de meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk om te weten... of hun familie, kapper of huisgenoot gevaccineerd is of niet... blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur. Vanwege privacy-wetgeving is niemand verplicht dit aan een ander te vertellen. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon, maar ook een enkele bui... bij zo'n 21 graden. More huh? Son las almohas y dan cuerda a este motor que es la fuerza del corazón. Oh, no, y es la fuerza que te lleva, que te muda y que te llena, que te arrastra y que te, te Dios, es un sentimiento casi una obsesión. Lo que es la puerta del corazón Es la puerta que te lleva No, Ik no, niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ik la paz es lo que va cegando al amante que va por ahí señor y no es más que un chiquillo travieso provocador será la fuerza del corazón no no y es la fuerza que te lleva que te enfoca y te llena y te arrastra y Ik weet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 Ja, ze maar Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore. Alejandro. And she won't.